Dit is Doral Meegens met het NOS-journaal. De miljoenen investeert. Uit onderzoek is gebleken dat het muziekcentrum financieel niet op eigen benen kan staan. Daarom zou de gemeente Utrecht de huur met bijna 2 miljoen euro per jaar moeten verlagen. Bovendien zou Tivoli 1 miljoen moeten krijgen om zijn reserves aan te vullen. Het muziekcentrum is in financiële problemen gekomen door nieuwbouw die tientallen miljoenen euro's duurder is uitgevallen dan begroot. In Istanbul zijn acht mensen gewond geraakt bij een bomaanslag. Een autobom ging af bij de ingang van een kazerne in het oostelijke deel van de stad. Ruiten van gebouwen in de omgeving zijn vernield. De autoriteiten hebben nog geen idee wie er achter de aanslag zit. Twee dagen geleden kwamen drie mensen om het leven bij een aanslag... in de oostelijk gelegen stad Diyarbakir. Verantwoordelijkheid werd opgeëist door Koerdische opstandelingen. De voorlopig afgezette Braziliaanse president Rousseff... zegt dat ze zal vechten voor eerherstel. Ze noemt de afzettingsprocedure die de Senaat tegen haar is begonnen een staatsgreep... Vanochtend stemde een ruime meerderheid van de Senaat voor afzetting van Rousseff... omdat ze zou hebben gesjoemeld met de begroting in de aanloop naar verkiezingen. Het komende half jaar bekijkt een Senaatscommissie of Rousseff echt moet opstappen. Na de eerste bergetappe van de Ronde van Italië... is Tom Dumoulin nog steeds leider in het algemeen klassement. Op de slotklim van de zesde etappe pakte Dumoulin zelfs nog flink wat seconden... op zijn belangrijkste concurrenten in het algemeen klassement... onder wie topfavoriet Nibali... Steven Kruiswijk deed het ook goed. Hij handhaafde zich in de top 5 van het klassement. En de etappe werd gewonnen door de Belg Tim Wellens. Het weer, vrijwel overal zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Blijft nagenoeg overal droog. Morgen opnieuw veel zon, maar ook wat bewolking. En in het zuidoosten kans op een buitje. Met maximaal 16 tot 23 graden wordt het koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad nog vooral vertraging op de A1 Amsterdam-Amorsvoort voor Hilversum-Noord 8 kilometer, richting Amsterdam voor Gooimeer 6. De A4 richting Rotterdam vanuit Amsterdam over 19 kilometer file rijden tussen Hoofddorp en Zoeterwoude na een ongeluk. Op de A10 Volendam-Nieuwe Meer voor de draai 5 kilometer. A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagerstein en Noorderloos over 12 kilometer. En file rijden op de N44 vanaf Leiden tot aan de aansluiting met de N14 over ruim 8 kilometer bij elkaar 40 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. -F -M. ZFM. Met nu. CFM Jong Zandvoort. Leuk dat je luistert naar twee uur van CFM Jong Zandvoort. Met nu I'm in control van Aluna George. Ik like crashing waves, but I want to see them at first light. After a long night And see the sky take shape But I wanna see the stars burn After I had my turn For Het is uh, kwart over zeven, tijd voor de evenement in Zandvoort. Eigenlijk één evenement. Dat is op 14 en 15 mei. Dan zijn er de Pinkster Races op het circuit van Zandvoort. De Pinkster Races beloven daarmee uh, twee goed gevulde dagen met autosport van hoog niveau. Volg de felle Pinkster uh, Sprint Races in de Formido Swift Cup of geniet van het unieke gejank van de stoere Ferraris uit de bijzondere Ferrari Challenge UK. Ook is er volop close racing met de Mazda MX5 Cup. De klap op de vuurpijl uh, komt uh, van de Lotus Club Europa met de 1000 pk krachtige trucks uit de truckrace Battle. Kijk voor het tijdschema en verdere informatie op www.cpz.nl. We gaan verder weer met de muziek. Hier is Don't Let Me Down van de Chainsmokers. En daarna hoor je Little Swing van Aaron Chupa, Krasen.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 Ik je verwaarloos, probeer dan niet te vergeten om mij te vergeven. Succes zette mij op een dwaalsport. Nu ben ik verdwaald op de aardbol. Hoe kan het dan dat jij me zo goed aanvoelt. Misschien gaat het dieper is zit ons dee in Napels. Zwarte bladzijden zetten het boek dat we deelden. Een nieuw bladzijde in het boek wordt geschreven, dus hij altijd met mij. Als jij iemand nodig hebt, iemand die jou begrijpt, iemand die jou herkent, jouw kent als geen ander.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 Zijn geen probleem, kan hangen met wie ik wil. Boos zijn op wie ik wil, ik teverschild, ik hou alleen bij jou, ik hou alleen bij jou. Ik laat alleen bij jou mezelf gaan, alleen bij jou, ik hou alleen bij jou, ik wil alleen bij jou. I let alone by you, myself by you. Tijd voor de top 5 films op nummer 5 staat Mother's Day voor alle leeftijden op nummer 4 Pastille Day voor 12 jaar en ouder op nummer 3 staat uh, Bed Neighbors 2 voor 12 jaar en ouder. Op nummer 2 de Jungle Book, ook voor 12 jaar en ouder. Oh, wat zal er deze week op nummer 1 staan? Op nummer 1 staat Captain America, Civil War. Ook voor 12 jaar en ouder. We gaan luisteren naar Galantis. Met no money. Ik ben er nog tot en met 8 uur. Heb je nou nog een zoekje? Vraag het even aan op Facebook. We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 Qué te hace llorar Laisse je bien dans ma bulle Go to rehab Two fifths, three chicks got okay. two four six chips. Wellen met Pia Mia. We gaan nog één nummertje draaien, voordat ik eruit ga met het eerste uh, uur van CFM in Antwoord. Dan ben ik er volgende week weer. En zometeen dus Alternative FM. Maar we gaan dus eerst nog uh, als afsluiter gaan we dus, uh, net als het eerste uur, nog even los op banaan. En ik spreek jullie volgende week weer. Lekker luisteren naar Alternative FM. Tot volgende week. Ik heb mijn stoute, stoute, stoute, stoute schoenen aan. Zie me haken, zie maar chappen, jongen, zie me gaan. Ik geen appel, ik geen kiwi, ik wil gaan met die, ik wil gaan met die, ik wil gaan met die banaan.